11 uur. Watermogen met het nws journaal De vier nog levende terreurverdachten van de aanslagen in Spanje... verschijnen vandaag voor het Hooggerechtshof in Madrid. Onder hen is de man van wie het paspoort werd gevonden... in het busje dat op mensen inreed op de Ramblas. Verder zit de bestuurder vast van de wagen... waarmee de aanslag in Cambrils werd gepleegd. Een man die werd gearresteerd bij de gasontploffing in El Canar... en een man die een internetcafé runde in Ripoy. De terroristen opereerden vanuit dat Noord-Spaanse dorp. In totaal zijn er twaalf terreurverdachten, de andere acht zijn overleden. Vanwege de grote brand gisteravond bij Esso in de Botlek... adviseert de brandweer om geen groenten te eten uit volkstaantjes in de buurt. Bij de brand zijn roetdeeltjes vrijgekomen. De brandweer adviseert ook om die roetdeeltjes niet aan te raken. De brand bij, Esso, bij de Esso-raffinaderij veroorzaakte gisteravond... een dikke rookwolk in de omgeving en ook hing er een zware oliegeur. Rond middernacht was de brand onder controle. Het textielsorteercentrum in Uithuizen in Groningen gaat per direct dicht. In de inzamelcontainers wordt zoveel troep gegooid dat de veiligheid van de medewerkers in het geding komt. Zo zit er geregeld glas tussen de kleding, maar ook zijn luiers en rottend vlees in de bak gegooid. Ook andere sorteercentra hebben er last van. In Assen werd vorig jaar een dode hond gedumpt in een kledingcontainer. Mannen in India mogen niet van hun vrouw scheiden door drie keer het woord talak uit te spreken. Het Hoge Rechtshof noemt die oude moslimtraditie ongrondwettelijk. De talakregel staat niet in de Koran, maar wordt door moslims in India wel gebruikt. Een man hoeft het woord niet in levende lijven tegen zijn vrouw uit te spreken. Per telefoon, sms of brief mag ook. Mensenrechtenorganisaties waren naar de rechter gestapt vanwege deze Indiase flitsscheiding... omdat vrouwen zo van de ene op de andere dag op straat kunnen worden gezet. Het weer nog. Vandaag zon met af en toe wat bewolking. Het blijft droog. Het wordt 19 graden op de Wadden en 25 graden in het zuiden. Dit was het en... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is dat vertraging op de A20. Hoek van Holland naar Gouda. Vanwege opruimwerkzaamheden na een ongeluk tussen het Kleinpolderplein en het Herbrechtseplein. Wat langzaam het verkeer. De rechterrijstrook is dicht. Gaat uh, niet al te lang meer duren, liet Rijkswaterstaat weten.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 Ze heette Vladimir en was de schrik der zee. Dus drink op Vladimiri en op alles wat ze deed. Waar haar schip verscheen was ze erg. Drink in de zee Dus drink, kom, laad mee Was net... Dus klik de derde zee, dus drink op, laat Van stal. zelfs de poes wordt wakker met een kater. Het was vannacht weer bal.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 Ben als een veel idee, die niets dan de zonzijde ziet. Je brak vele harten op dat van mij, je liefde.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 Je bent maar een spoedig voorbij. Je bent als een wilde idee. slecht. Je gaat mijden, weet dan dat nog een om je geeft. Leven er wat in het van? Van je hip en de wiep! Zoveel duizend jaar terug, ons land was enkel zee.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 Dankzij de brouwer hebben we nooit meer doorstenen. Dus maak je borst en je glas maar dan en zeg ons plechtig daar. Leef de man die het bier uit bot van je potten biep hoort aan. Leef de man die. Het bier ja dat ging op. jij nu ook al. Oh, ja. Aan die bier niet woonde man Jan Willem Beukelson. Dat die haar in kaart te vindt men nu heel gewoon. Maar hij heeft dat idee vast bij een biertje opgedaan. Het bier daar vliegt dus toch zoek van bier vliegt aan zijn naam. Al, oh, kreeg hij nooit het lintje van verdiensten op zijn borst. Dankzij de brouwer hebben we nooit meer het dorst. Nee, nee. Dus maak je borst en je glas maar een en zeg ons plechtig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 Bij de hebben we nog meer vastnemen. Nee. Dus maak je borst en je was, maar dat mensen ontslijft er laat. voor de man die het bier uitvond, maar je hint door de bier voor Ja, hij ga gaat, hij ga gaat maar. Samen ja, we dan kunnen nu bij deze de ontdekker van het glas. De maker van het vat, van napkaan en koolzuurgas. Maar voor de allergrootste, voor hem houden we. Hier. 5 minuten stilte voor de ontdekker van het bier. 1, 2, 5, oh, kreeg hij nooit het lintje of een ietsje op zijn pas. Dankzij de brouwer hebben we nooit meer dorst. Nee, nee, dus maak je borst in je glas maar een hand en zeg ons plek te graag. Leef de man die weer komt van je hiep de biep, hoera. Hip, hip, hip, hip,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 was bekend tussen 1952 en 1972. Dat bekendheid kreeg door een regelmatig optreden voor de NCRV Radio. En het uh, meisjeskoor Sweet Sixty werd opgericht door Lex en Mies Karsenmeijer. Ze dus hadden tevens leiding over het koor. Het repertoire bestond uit vrolijke, Friese en romantische liedjes. En de meisjes zongen voornamelijk in het Nederlands. En in 1960 werd hij in het Peter uitgebracht. En in 1961 werden Dunnetjes ogen herhaald met O Tom... 1965 met Peter weet het beter en een iets minder bekende iets wel een leuke plaatje. de jong waar ik van haal u hoort, oh, hoort ze nu sweet 16. met de jong waar ik van haal En zij daar vrij en blij. Ronkelt in gepoetste blikjes, vreemde vogels met hun stikjes, uit de mond de wolken rook, Als liepen zij op oliestook stook. Spiedikouwend met hun tanden, geen parkeerplaats meer voor handen. En daar sta je op de stoep, gleiom door de hondenpoep. Ja, het is toch druk genoeg. Op de straat en in de kroeg, waar Bolle Jans een biertje heist en de jukebox voor alle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 Zo so pretty. En door bekken schudt ze knar, ziet ze gaan en ziet ze komen. Hang op aan de volle bar. Lessen zij een grote dorst aan de baardvrouw's blote borst. Wijkgebouw dat staat te trillen, als daar de gitaren gillen. Want de wiep bent uit de buurt, heeft er weer een zaal gehuurd. Ome Jaap die trekt beneden zijn accordeon in twee.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 Are pretty, big city, big city, big city. Do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 Wegerie!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 Heb gekust, ik heb nu eindelijk mijn rust. Ik ben gelukkig zonder je. Voor mij staat van het bed bij de verwarming neergezet.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 Ja, dat was muziek van de de Limburgse zusjes en daarvoor Marijke Hofland met mijn hart blijft dromen. De volgende formatie zijn de Butterflies. Dat was een uh, Amersfoort duo bestaande uit de broers Luc en Godert van Collyum. Ze waren vooral bekend van deze Dixieland en Willem wordt wakker en hoort ze nu met hun eerste hits. De Butterflies met Dixieland. zijn we allemaal blij. Want er is weer een week van blokken op op Twee op precies komen mijn vrienden.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 Met je bravour en al je charme Nam jij me steeds weer in jouw armen Je weet of jij veel van me hield. Ik weet nu wat jou toen heeft bezeerd. Ik heb me zo in jouw armen